Ik zal nu een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik ben begonnen door te zeggen dat een ieder van ons wel heeft opgemerkt dat er een aangename sfeer heerst in deze moskee. En ook in andere moskeeën. Het is een sfeer van godsvrucht. Een sfeer van broederschap. Een sfeer van geloof. Het is een sfeer die ons ook aansterkt in ons geloof. Het is een sfeer die past in de geest van deze gezegende maand. Die door Allah subhanahu wa ta'ala boven de andere maanden is verkozen. Het is een sfeer die ons aansterkt. En die ons nader tot elkaar brengt. En als wij op deze wijze zoals wij nu omgaan met de maand Ramadan. Ook met de rest van de maanden zouden omgaan. Dan zouden wij niet zo zwak zijn. En daarom de uitnodiging aan een ieder. Om ervoor te zorgen dat hij of zij wat hij nu voelt aan geloof. ...aan godsvrucht, om dat vast te houden... ...en niet meer los te laten... ...en juist sterker te maken. Beste mensen... ...waarom spreek ik over dit onderwerp? Waarom praten over dit onderwerp? Want het kan zijn dat een aantal zich afvragen... ...we bevinden ons nog steeds in de maand Ramadan. Waarom nu praten over datgene wat zich zal voordoen na de maand Ramadan? Ik heb in het verleden altijd over dit onderwerp gesproken... ...nadat de maand Ramadan voorbij was... Of als de maand Ramadan bijna voorbij was. En ik heb gemerkt dat het niet veel invloed heeft gehad op de mensen. Vandaar dat ik het nodig acht om er nu over te praten. Het is een belangrijke zaak. Wij willen allemaal op dezelfde weg blijven doorgaan. We willen allemaal het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala tot de laatste adem blijven bewandelen. Vandaar dat ik het nodig acht om er nu over te praten. Het is in ieder van jullie niet ontgaan dat de moskeeën nu vol zitten. Daarna, als de maand voorbij is, dan beginnen ze weer leeg te lopen. In deze maand zie je dat de mensen vol godsvrucht in een hoekje de Koran zitten te reciteren. Als deze maand voorbij is, dan wordt de Koran weer opgeborgen. En dan wordt die pas weer eruit gehaald als de volgende Ramadan is aangebroken. En dat doet pijn, beste mensen. Dat is niet hoe de omma dient te zijn. Als wij terugkijken naar het leven van onze vrome voorgangers. Hun leven in het teken stond van de Koran. Alles wat zij deden, vroegen zij zich af, is het conform de Koran? Beste mensen, het is belangrijk om te weten dat listiqama een benodigde zaak is. Wat is listiqama? Een is dat jij je vasthoudt aan het koord van Allah, subhanahu wa ta'ala. Toen een metgezel naar de profeet kwam en hem vroeg, wat is islam, zei hij. Of zeg mij, beknopt en samengevat, wat de betekenis is van de Islam. Toen zei de profeet vrede zijn met hem. Zeg ik geloof in Allah. En hij stopte niet daar. sallallahu Hij beperkte zich niet tot deze woorden. Hij zei zeg ik geloof in Allah. En wees vervolgens standvastig. Standvastig in het verrichten van het gebed. Standvastig in het nakomen van de verplichtingen van Allah. Standvastig in het vermijden van de verboden zaken. Dat is wat de profeet ons heeft geleerd beste mensen. Hij sallallahu alayhi wasallam. Die zijn hele leven zijn Heer aanbad. Als de maand Ramadan aanbrak. En vooral de laatste tien nachten. Dan deed hij een schepje bovenop. Dan deed hij meer zijn best om zijn Heer te behagen. Dan trok hij zich terug in de moskee om le'tikaf te verrichten. Dan ging hij extra aanbiddingen verrichten. Salallahu alayhi wa sallam. En weet één ding. Mijn beste broeders en zusters. Weet één ding. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons de plicht opgelegd. Om hem ten alle tijden te aanbidden. En niet alleen in de maand Ramadan. Hij zegt namelijk tegen zijn profeet. De leider der profeten. En aanbidt jouw heer totdat de dood jou treft. Dit geldt voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laat staan wij. Hij. wiens zonden hem vergeven zijn. Toch wordt hij verplicht geacht om zijn heer continu te aanbidden. Totdat hij zijn laatste adem uitblaast. Beste mensen als wij nu kijken. Naar deze moskeeën. En de sfeer die hier heerst. Doe het je niet pijn. Om te beseffen dat het dadelijk voorbij is. Maar wij zijn degene die dat in hun handen hebben. Wij zijn degene die dat kunnen veranderen. Wij zijn degene die er iets aan kunnen doen. Het is jammer om moslims te zien. Die nu aan het wetijveren zijn in het goede. Wetijveren zijn in het verrichten van het gebed. wedijveren zijn in het uitgeven van zakat en sadakaat. Maar als de maand ramadan voorbij is. Dan gaan ze wedijveren in wat? In ijdel gepraat. In onzinnige gesprekken. In lasterpraat. In roddel en achterklap. Het is toch jammer om te zien dat onze zusters... ...die zich in deze maand houden aan de islamitische kledingsvoorschriften, ...diezelfde zusters na de maand ramadan naakt doch gekleed naar buiten gaan. doorzichtige kleding, strakke kleding. Het is toch jammer om te zien dat deze tongen van ons die nu bezig zijn met het preken... ...met het Koran reciteren, met het zeggen van het goede... ...dat diezelfde tongen na de maand van ramadan zich bezig gaan houden met het lasteren van anderen... Het is toch jammer om te zien dat deze ogen van ons, die alleen nu op dit moment alleen de muren van de moskee kennen. Want ze brengen hun tijd alleen in de moskee. Als deze maand voorbij is, is het toch jammer om te zien dat die ogen weer naar de meest verschrikkelijke dingen gaan kijken. Zich inlaten met de meest verschrikkelijke zaken. En degene die zo door het leven gaat, ik kan je één ding vertellen, die moet uitkijken. Want degene die het redt, is hij die de weg van Allah subhanahu wa ta'ala inslaat. ...en deze ook blijft bewandelen. Maar degene... ...degene die de ene keer de weg van Allah inslaat... ...en de andere keer weer daarvan afwijkt... ...en de andere keer weer de weg van Allah inslaat... ...en de andere keer weer daarvan afwijkt... ...die moet uitkijken. Want het kan zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...zijn leven met een slecht einde afsluit. Dus wij dienen allemaal... ...standvastig te blijven... ...tot het laatste moment. En de profeet vrede zij met hem zoals benoemd met zegt... ...op een dag tekende hij... Een lijn op de grond. Een rechte lijn. En hij zei vervolgens tegen de metgezellen. Dit is de weg van Allah. Dit is de weg van Allah. Vervolgens tekende hij aan de rechterkant en de linkerkant van die lijn. Andere lijnen. En hij zei vervolgens dit zijn allemaal wegen. En er is geen weg van deze wegen. Of er bevindt zich op die weg een shaitaan. Die uitnodigt naar die weg. Of het nou de weg is van alcohol drinken. Of van stelen. Of van ongeloof. Of van hypocrisie. De shaitan zal altijd zijn best blijven doen om de mensen te misleiden. De weg van Allah is één zoals de profeet sallallahu zei. Er zijn niet verschillende wegen die leiden naar het paradijs zoals sommige mensen menen en beweren. Nee, er is niet een weg voor moslims die gematigd zijn. En moslims die radicaal zijn. En moslims die seculier zijn. En moslims die ervan houden om af en toe een glaasje te drinken. De weg van Allah subhanahu wa ta'ala is één beste mensen. En die weg dien je te bewandelen, wil je in het paradijs terechtkomen. En tot slot heb ik tegen iedereen gezegd, het wordt tijd de toestand van deze oma te verbeteren. Het wordt tijd om onze broeders en zusters bij de hand te nemen. En hun leven te verbeteren. En hun daarbij te helpen. Daarom zeg ik tegen ieder, help ons daarbij. Door wat? Door ervoor te zorgen dat je niet meer afwijkt van deze weg. Keer niet terug naar je oude levenstijl. en leven van achterloosheid. Een leven van verwaarlozen van het gebed. Een leven van het tonen van je aantrekkelijkheden aan vreemde mannen. Een leven van, van egoïsme. Het is nu tijd geworden om een andere weg in te staan. Wat subhanakallah.